Zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met, Met nu het weekend in.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 motor que es la fuerza del corazón no, no. y es la puerta que te llega que te nunca hay que te llega que te arrastra y que te acerca Dios es un sentimiento casi una obsesión si la es del... Ik que niet wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik No No Ik no No wat ik moet doen. Ik weet niet wat ik moet doen. Ik weet is wat wat je doet, wat je doet, wat je doet, wat je doet, wat je chiquillo travieso, provocador será la fuerza del corazón, je doet, wat je doet, wat je doet, te je doet, wat je doet, wat je doet, wat Lo que es la fuerza del corazón, es la fuerza que te lleva, que te empuja y que te llena, que te arrasa y que te That we didn't mean, then we fall back and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 Zem, al twintig jaar live in Zandvoort, en jij bent erbij. <middels>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 Op een begraafplaats in Noord-Frankrijk hebben een vader en een moeder bij toeval het graf ontdekt van hun zoon, van wie ze niet wisten dat hij dood was. Ze deden die bizarre vondst toen ze een ander familielid, een oom, aan het begraven waren. De 42-jarige zoon woonde alleen niet ver bij zijn ouders vandaan. Die hadden juist contact met hem gezocht in verband met de dood van zijn oom. Toen hij niet reageerde, dachten ze dat hij hen negeerde vanwege een ruzie. De zoon bleek op 5 juli te zijn overleden. Hij was begraven in het arme luishoekje van de begraafplaats in de buurt van Lille. Onduidelijk is waarom de ouders niet op de hoogte zijn gesteld van de dood van hun zoon. De moeder noemt het onvoorstelbaar dat niemand hen heeft geprobeerd te vinden. Het lichaam van prins Carlos Hugo is opgebaard in een koepel in de tuin van Paleis Noordeinde in Den Haag. Daar hebben veel leden van de koninklijke familie afscheid genomen, onder wie prinses Irene en hun kinderen, koningin Beatrix, Willem-Alexander en Maxima. De koepel van Vagel, waar Carlos ligt, is niet toegankelijk voor het publiek. Carlos Hugo, de ex-man van Irene, overleed woensdag in Spanje. Later wordt hij opgebaard in Italië. Volgende week zaterdag wordt Carlos Hugo in Parma bijgezet in het familiegraf. Het weer, eerst opklaringen, later vanuit het westen bewolkt. Vannacht is het 16 graden. Morgen vooral in het zuiden geregeld zon bij 22 tot 29 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft. het.